Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft om uitstel gevraagd in het slepende liquidatieproces Passage. In een brief aan de rechtbank schrijft het OM dat het nieuwe informatie heeft die mogelijk aanleiding geeft voor nader onderzoek. Om wat voor informatie het gaat is nog onduidelijk. Maandag neemt de rechtbank een beslissing over het uitstelverzoek. Het Passageproces duurt al meer dan drie jaar en draait om een reeks liquidaties in de onderwereld. De belangrijkste Amerikaanse beurzen staan weer op het niveau van voor de kredietcrisis. De Dow Jones-index sloot 1,9 hoger en staat op 13.292 punten. Die koers is sinds 2007 niet meer bereikt. De aankondiging van ECB-president Draghi om staatsobligaties van Zuid-Europese landen op te kopen stemt veel beleggers hoopvol. In Europa bereikten belangrijke beursgaatmeters ook recordhoogtes. De aex index staat op de hoogste stand in ruim een jaar tijd. De gemeente Den Haag kort tien instellingen op hun subsidie omdat ze topfunctionarissen meer hebben betaald dan de balken in de norm. Het bedrag dat ze boven die norm van 193.000 euro hebben betaald wordt in mindering gebracht op de subsidie van vorig jaar. Het gaat onder meer om zorginstellingen, woningcorporaties en een studentenhuisvester. Het is de eerste keer dat Den Haag de salarismaatregel toepast. Nederland heeft gisteravond twee gouden medailles veroverd... op de Paralympische Spelen in Londen. Hardloopster Marlou van Rijn won op indrukwekkende wijze goud op de 200 meter. De atlete uit Purmerend verbeterde in de finale haar eigen wereldrecord. Bij het zwemmen pakte Lisette Teunissen goud op de 50 meter rugslag. Het weer, vooral in het midden en zuiden opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag in het zuiden zonnige perioden in het noorden wolkenvelden. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Welkom terug in het Huis van de Maan. In deze week gaan we even weg van de waan van de dag. En met name de waan van de politieke dag. Want uh, de hoeveelheid uh, debatten is zo langzamerhand niet meer te tellen. We willen toch een heel klein beetje een rustpunt zijn in die hele discussie. En dus uh, praten met mensen die wat vrijer denken... en die niet in de politiek verankerd zitten... maar die wel een goede blik hebben op aspecten van onze maatschappij. Vandaag uh, doe ik dat met uh, Wienke Bordeuws, directeur van Amvest... een grote uh, ontwikkelaar en investeerder... Belegger, sorry, en directeur van NEPROM. Een club die de branche vertegenwoordigt. Um, ik wil ook graag praten met u. Mijn vraag is, uh, hoe ziet uw, uh, uw droomomgeving eruit? Hoe wilt u het liefst wonen? Bel ons op 0800-1121. Ik lees even een mailtje voor als je het goed vindt. Um, dan gaan we daarna weer verder praten. Van uh, Saflo, die schrijft... Als 70-plusser is de woondroom om onze zoveel onder één kap te verkopen... en iets kleins te kopen of te huren in de buurt van een van onze kinderen... waar we een bijzonder goed contact mee hebben. Hoeven ze als ze ooit hulp behoeven niet uren te rijden. Als alles is totaal doorgesproken en ook de, uh, dit alles is al totaal doorgesproken en ook de wens van de kinderen. We hebben ons huis ver onder de WOZ-waarde in de verkoop gestaan. Dubbele punt, geen eens kijkers. Jong kan niet doorstromen, wordt gezegd, maar oud dus ook niet. Wienke Bodewes, dat is, dat is ook een beetje het drama van veel mensen nu, hè? Ja, dat is absoluut het, uh, het geval. Uh, het aantal verkoop is uh, echt uh, dramatisch gedaald. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Ja. en. Uh, Waarom ik zo'n nadruk had op de op de starter is omdat dat uh, dat is natuurlijk op ook de manier om uh, voor de niet-starter om zijn woning te verkopen. Want uh, doordat de starter gaat kopen, vaak ook in de voorraad, of soms nieuwe woning, ontstaat er doorstroming. En komt zo'n keten op gang. En is het uh, zijn van zes, ook zes of zeven verhuisbewegingen. Ja, ik ik, elke startverkoop leidt tot zes, zeven verhuisbewegingen. En dat betekent uh, dat deze meneer, en nou, hij is natuurlijk absoluut niet de enige op dit moment in Nederland, want het is dramatisch. Uh, die kan daar dan ook van profiteren, omdat die starter dit gaat doen. Dus het moet wel op gang komen, dat hele proces, en wel snel ook? Absoluut, ja. Dat is heel belangrijk. Het zou overigens ook kunnen door wat stimulans aan starters uit te delen. Hè. Dus... Uh... Uh, je zou, dan, uh, je zou uh, die toch een bijzondere positie kunnen geven op de woningmarkt. Uh, zij gaan die woningmarkt helpen en kunnen ook wat meer aan. Hè, als ze, omdat ze nog uh, vaak jong zijn en uh, in, uh, in de groei zitten van, van, uh, van, hun, uh, van hun inkomen. Dus uh, je zou daar wat mee kunnen doen. En, wat en over, bijvoorbeeld? Nou, je, bijvoorbeeld door uh, starters... Uh, uh, de mogelijkheid geven juist iets meer te lenen. Dat klinkt een beetje gek, hè? Maar als je dat dan in een aantal jaren weer, uh, weer aflost... dat is eigenlijk in het verleden ook door onze ouders wel gedaan. Die hebben wat, wat meer risico's genomen. Die hebben het huis misschien... Met, met heel veel uh, uh, uh, hulp van de banken gekocht... en zijn daarna wat gaan aflossen... en uh, komen dan later in rustig vaarwater. Dus op het moment dat je dan denkt... Uh, nu kan mijn inkomen niet meer groeien... ik zit in een stabiele situatie... heb je dan redelijke woonlasten. Terwijl uh, de starter die kan wat meer aan. Kunnen ouders eigenlijk iets doen voor hun kinderen? Want je hebt het toch vaak over uh, uh, uh, een situatie waarin uh, de kinderen het huis uit zijn. Of vaak al jaren. Uh, waarbij ouders zelf vaak nog op een uh, afgelost huis zitten. Uh, misschien ook wel wat vermogen hebben, zo hier en daar. Is het nu mogelijk dat die ouders hun kinderen makkelijk helpen? Of heet het dan meteen een schenking en krijg je dan die gigantische successierechten in je nek? Uh, ik, uh, ik vrees dat het dan een, uh, een schenking is. Want op dat gebied zijn we in Nederland niet zo flexibel. Nee. En... Uh, is, je zou ook bijvoorbeeld... Uh, ouders zouden ook bijvoorbeeld uh, wat geld kunnen opnemen... Uh, in, uh, vanuit hun hypotheek om zaken te ondernemen. Dus niet alleen een kinderdelp, kunnen ook andere dingen zijn. Uh, ook dat, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk heel lastig. Het zijn vaak inflexibele systemen. Het pensioen is inflexibel. En daar zit een grote, uh, en daar zit een grote hinder in. Ja, dus blokkades dan... om, om, om ook als, als oude maatwerk te leven richting kinderen. Ik kan me voorstellen dat er andere dingen zijn waar u zich zorgen over maakt... Maar dat dat hele systeem van successierechten überhaupt eigenlijk belachelijk, toch? Nou ja, Belasting heffen op het feit dat iemand uh, een, een schenking geeft... aan kinderen of aan vrienden of aan whoever. Nou ja, dat is dan het schenkingsrecht. Maar wat, wat, uh, wat heel gek is in Nederland, is dat... Uh dat uh, je uh, in wezen t, uh, eerst het inkomen belast en daarna het gespaarde vermogen, natuurlijk belast. Terwijl dat in een aantal gevallen en daarna nog een keer belast je hetgeen wat overblijft, nog een keer op het moment dat dat uh, tot een erfenis komt of tot een schenking komt. Het, dat het principe is, van belastingrecht is dat je niet meerdere malen op hetzelfde bedrag ja, belasting hebt. Ja, dus je zou dat, wat, uh, dat zou makkelijk wat eenvormiger kunnen. Uh, waarbij je natuurlijk wel als overheid voldoende moet ophalen om ook je uh, taak uit te voeren, maar dat zou wel kunnen, ja. Ja. Maar goed, dat is uh, niet <totstuk> mijn veld zozeer hoor. Dus, uh, <totstuk> het wordt iets van de discussie dan. Want de vraag is ook of de overheid wel moet doen wat ze doet nu in alle opzichten. In ieder geval een aantal politieke partijen stelt die vraag. Laten we dat dan maar vast, feitelijk vaststellen. Dat is zo, ja. Goed, die, die hele huizenmarkt en die hele woningmarkt. Daar hebben we het over in dit uur van Kase Mijn vraag is, uh, jouw woondroom, hoe ziet die eruit? Die van u hebben we net al gehoord. Uh, die is voor het grootste deel uh, al gerealiseerd, denk ik, nu. Ja, ja, wij wonen daar nu een jaar en uh, met ongelooflijk veel plezier, ja. We hebben Ari aan de telefoon. Ari, goedenacht. Hallo, met een met een de hond van de buren. Hij stopt. Ik weet het niet, maar... Uh, nou, ik heb, ik heb twee dingen om het vlot te trekken. Ten eerste, ik zou met die meneer graag samenwerken. En dat meen ik echt... Het gaat erom uh, verbetering van de BBSH. Dat kent ken die meneer. Uh, weer sociale huurwoningen. Uh, en het, de, de, met het punt erin, verbetering. Dus om te verbeteren de verkoop van sociale huurwoningen... Dat het makkelijker en soepeler wordt en een stukje voorlichting erin. En dan bij die verkoop een korting toepassen. Dan heb je meteen het gedonder van teruggeven van, uh, van uh, hypotheekrente niet meer. Dan, kun je, dan, dan is er meteen draagkracht voor, uh, voor de bank klaar. Dus verkoopsociaal huurwoningen verbeteren. Het scheef wonen meteen weg. Dan het volgende. Inventarisatie van de restlocaties van de streekplannen. En de gemeentes uh, een aanzegging doen dat ze dan ook voor die restlocaties een bestemming maken. En dan met de opbrengsten van de verkoop van de sociale huurwoningen meteen bouwen. Maar wacht even, dat, dat laatste betekent dat er plekken nog bra uh, braak liggen, uh, braak liggen dat, ja. De plekken braak liggen in Nederland waar nu niks mee gebeurt. Mag ik daarop ingaan? Ja. Yeah? Maar ik weet niet of dat te persoonlijk is of dat die, dat die meneer van Amvis het goed vindt. Uh, dan moet ik vragen, is waar was dat Amstelvesten? Nee hoor, dat was niet Amstelvesten. Amstelvest okay, okay. uh, heet dus al heel is lang. Ik daar mond over. Oké. Okay. Ja, nou, ik, ik, mag ik overgaan tot de praktijk? Ik woon in Wees, bouwlocatie uh, 6500 woningen. Er zijn er 1350 van gebouwd. Er ligt een rechtslocatie in het streetplan. Dubbe, dubbe, dubbe, dubben. Nou, ligt het natuurlijk weer een aardmonument, maar het wordt een verkeerd volgelicht. Dat betekent dat er voor je gaat bouwen, dat de rotsje uit de grond moet worden gehaald. Ja. Waarom komt er niet meer duidelijkheid en instructie over? Dat wou ik u vragen. En ik wou ook nog vragen... Maar nou, wacht, wacht even, onthoud er even, anders wordt het een opstapeling waar we echt niet meer doorheen komen. Wienken bordelen, dus reageer even als Nou, in de eerste plaats ben ik het uh, heel erg eens uh, met uh, dat... Uh... Uh, van die sociale huurwoningen voorraad, kan een deel kan wat duurdere huur worden en een deel kan gewoon verkocht worden. Overigens worden de opbrengsten die daarmee uh, gehaald worden, als het uh, goed gedaan wordt. En dat doen een aantal corporaties ook weer geïnvesteerd in, uh, in nieuwbouw. Uh, want dat is ook de bedoeling. Hè. Je, je kan uh, ook een corporatie moet uh, soms zijn woningvoorraad aanpassen... al is het maar voor oudere mensen of, of, uh, of, of anderszins. Dus dat is een hele goede zaak. Zij kunnen ook uh, op dit moment bouwen voor de koopmarkt. En ook dat, uh, dat kan helpen. Als het gaat om uh, op het uh, uh, braakliggen van gronden... er zijn eigenlijk... Uh, ja, ik, ik begrijp dat hier ook een milieuproblematiek aan de orde is. Uh, uh, die, die wetgeving, die regelgeving is heel complex. En goed onderzoek uh, is een vereiste als dat niet uh, gedaan is. En daar kan ik nu niet in kijken... want ik ken, uh, ken de, de, dat geval helemaal niet zo goed. Maar uh, ja, dan is dat wel een fout, want dat leidt tot vertragingen. Maar er zit nog een ander punt aan vast. Uh, wat je ziet een beetje in Nederland... is dat uh, iedereen moet gaan wennen aan een nieuwe realiteit. Hè? Dus... Uh, uh, de, de opbrengsten van, van, uh, van woningbouw... of dat nou in de huursfeer is of in de koopsfeer... die zijn voor degene die ze bouwt of ontwikkelt... die zijn natuurlijk lager geworden. Uh, daar moet je je op aanpassen. Uh, wat ook nog moet gebeuren, en dat gaat vaak het laatste... ook de overheid moet zich nog aanpassen op deze nieuwe situatie. En je ziet uh, dat uh, nog maar heel langzaam de, de, of de grondprijzen dalen. En als de grondprijzen wat zouden dalen... dan zou je uh, wat makkelijker initiatieven los kunnen krijgen... om ook wat, uh, wat redelijk geprijsde woningen te bouwen. Dus mm. ook dat moet gebeuren. En daar, daar, moet daar gaat wat tijd overheen, helaas. Ja, maar dat natuurlijk mag, ik, mag ik daar nog op ingaan, heel snel? Ja, tuurlijk. Ga je uh, die, gronden, die gronden zijn dus... Ik, ik had een Ging opgericht Kavelnieuwe groep. Hoe, hoe kun je het bedenken? En uh, ik heb met, met, met projectontwikkelaars tot, tot aan wegwaarts en toen in, in, in, in het oosten van het land, die hebben die gronden aanbesteed. Dus voor die lage prijs. De mensen willen bouwen, ze kunnen bouwen, ze kunnen voor weinig bouwen. En het wordt gewoon ver, verdomd, wordt het. En heb ik nog even een korte vraag op. Ik zou contact met u op willen nemen, want ik ben voor, voor, voor een paar honderd mensen. Zwetelt in mijn eentje als burgertje bezig om de, de huurwoning in de verkoop te, te krijgen. Is het mogelijk dat contact met u opneem? Ja of nee? Zeg maar ja of nee. Ja, dat, dat, dat, dat is goed. Dat betekent dat wij uh, jullie wel even met elkaar in contact zullen gaan brengen. Ja. Uh, buiten ja. deze uitzending om. Uh, ja, want het eens. zes. Nee hoor, nee, nee, dat, is, dat, is, dat is verder prima. Maar uh, dat gaat via een procedure, denk ik dan. Dus, uh, ja. Ja. Oké, okay, goed. Dank. Bedankt ook. Dank voor het bellen. Uh, die, die, die grondprijs uh, die u net even aanraakte... Uh, dat is natuurlijk ook een, een probleem... omdat gemeentes met name... Uh, ja, uh, een van de grote opdrijvers van die grondprijs zijn geweest. Ja, nou de markt doet het uiteindelijk, want je moet ook verkopen. Maar je ziet dat, uh, dat uh, van die hogere prijzen die gevraagd konden worden... hebben natuurlijk uh, uh, de oorspronkelijke eigenaren van de grond geprofiteerd. Hè? De, de, die hebben dat verkocht aan, aan uh, bouwers, ontwikkelaars of gemeentes... Maar ook de gemeente heeft daar natuurlijk enorm van uh, geprofiteerd... Uh, in de goede tijd. En wat je een beetje ziet, is dat een deel van de gemeenteinkomsten... en uitgaven zijn, die zijn op, op die geldstroom afgestemd. En uh, ja, je ziet nu dat het allemaal wat minder gaat. Ook de gemeente moet gaan bezuinigen en tegelijkertijd... Uh, uh, zou je nu ook je prijzen weer aan de markt moeten aanpassen. En dat is natuurlijk een pijnlijk proces. wat uh, ja, Om het maar heel concreet te maken voor een wethouder... wat, wat moeilijk te verdedigen is in, in de raad. En, uh, maar ja, goed, dat gaat natuurlijk gebeuren. Wat ik alleen jammer vind, vaak in de Nederlandse cultuur... dat daar natuurlijk heel veel tijd overheen gaat. Ja. We kregen een mailtje van Joost Meeuwersen. En die schrijft... Uh, hoe komt u erbij dat er een tekort aan koopwoningen zal zijn? Wat een onzin. Ik ben babyboomer. De meeste boomers hebben een koopwoning. Die komen binnenkort op de markt. Door sterven of naar een bejaarde verpleeghuis te gaan. En de bevolking zal daarna sterk teruglopen. We zullen een geweldig overschot hebben op de woningmarkt. Ja, dat is interessant. Dat hoor je heel vaak. Je ziet ook dat in een aantal uh, gebieden in Nederland dat zo is. Maar... Uh... Nederland heeft een bevolking die ongeveer in het midden zit. Dus je hebt een aantal landen waar mensen gemiddeld wat ouder zijn. Dus daar is wat je wel vergrijzing noemt wat groter... Um en uh, je hebt een aantal landen met een vrij jonge bevolking. Ja, Ierland, uh, Turkije zijn daar voorbeelden van. Nederland zit een beetje in het midden. Maar de bevolking van Nederland groeit nog steeds. En uh, dat is één ding. Daar komen nog een paar honderdduizend uh, nieuwe Nederlanders bij. En tegelijkertijd, uh, en dat gaat zo door tot zo'n 2035. En die mensen moeten natuurlijk gewoon wonen. Het tweede wat, uh, wat gebeurt is dat uh, we nog steeds... Uh, kleinere huishoudens hebben. Dus niet alleen de bevolking groeit, maar ook het aantal huishoudens neemt toe. De behoefte aan vierkante meters? Ja. En als je dat nou nog eens een keer bekijkt... In de, uh, dat het zich concentreert op een paar plekken in Nederland... want je hebt natuurlijk ook krimpgebieden... dan zie je dat daar de druk toeneemt. Je ziet nu al dat in, in, in steden als Utrecht, Amsterdam, Haarlem... het woningtekort enorm aan het oplopen is. Dus die vraag is, uh, is, is er wel. Hij is niet helemaal goed verdeeld over Nederland natuurlijk... maar die vraag is er duidelijk. Maar hij is rampzalig verdeeld over Nederland, toch? Want je ziet in het, in het noorden van het land... de delen van Groningen zie je gewoon discussies... over het altijd niet laten verdwijnen van een compleet dorp is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het was wel een groot ding. Uh, terwijl in de randstad ze van gekkigheid op een gegeven moment niet meer weten waar ze die mensen moeten laten. Nee, dat klopt. Dat, dat, uh, dat is de situatie. En uh, dat had je eigenlijk al in een aantal andere landen, maar in Nederland is dat nu in het versterken. Mensen gaan steeds meer in de buurt van uh, sterke economische regio's of in sterke regio's uh, wonen. Dat is, een, uh, dat is toegenomen. En uh, je ziet ook dat de druk van uh, uh, op uh, uh, ja, de noordelijke helft van de Randstad, maar ook bijvoorbeeld de Brabantse stedenband, hè, zeg maar even Eindhoven, uh, die regio heeft natuurlijk ook veel economische activiteiten, doet het goed hè, met ASML en uh, een aantal andere bedrijven. Nou, rond dat soort steden, Tilburg, Breda, Den Bosch, daar zie je de druk op de woningmarkt enorm toe, uh, toenemen, omdat mensen niet alleen meer die bevolking groeit niet alleen, maar het trekt ook andere mensen uit andere delen van Nederland aan. Nou, er zijn ontwikkelaars, eh, mensen zoals u, eh, strategen. Die kijken naar een kaart en die denken op een gegeven moment, wacht eens even, een dorp of een stad zit daar klem. De enige kant waarop ze kunnen groeien is die kant. En dan gaan, gaat u met boeren bijvoorbeeld praten om die grondvast op te kopen. Hoe, wat, wat betekent dit nou voor het stratege, de strategen binnen uw vakgebied eh, als het gaat om deze tendens? Nou ja, op dit moment uh, zijn ook veel uh, uh, collega-ontwikkelaars van mij niet zo blij met de enorme grondpositie die ze hebben. Door die vertraging die ontstaat moet dat natuurlijk wel allemaal gefinancierd worden. En, en zij zullen, en dat doen ze ook, uh, af moeten boeken op, hun, uh, op de, de eventueel gewenste grondprijs. Want, uh, en dat moeten ze vrij snel doen. Uh, en dat gebeurt op dit moment ook. Dus dat is één. Als je kijkt naar, de, naar strategische handen, nou is bijvoorbeeld een heel ander voorbeeld... is uh, zoals ANVES dat bijvoorbeeld doet. Wij kijken heel goed in welke delen van Nederland die bevolking nog jaren zal groeien... en het aantal huishoudens zal groeien en wat de economische ontwikkelingen er zijn. En uh, omdat wij uh, niet alleen ontwikkelaar zijn, maar ook uh, beheerder, belegger van woningen, woningen, is het voor ons erg belangrijk dat we niet nu uh, alleen goed woningen kunnen verhuren in dit jaar, maar dat we dat over 15 jaar op die plek ook nog steeds kunnen. Dat betekent dat we daar heel goed op letten en daar ook onderzoek naar doen. Dus het gaat niet alleen om het innemen van grondposities... maar ook heel strategisch met je woningportefeuille omgaan. Ja, goed. Maar dat betekent dan dat u in een gebied waar al schaarste is... Uh, grondposities in gaat nemen, maar die grond is dan heel duur of niet beschikbaar? Ja, de grond is, uh, is gedeeltelijk niet beschikbaar... Is, is niet beschikbaar uh, en, en is wat duurder. En wat je ook ziet, dat is zo. Dat is gewoon een feit. Dus het, het is uh, op dit moment uh, niet zo makkelijk... om, uh, om uh, tegen redelijke prijs goede woningen te ontwikkelen... vanwege dat feit. Uh, en een tweede effect is... Uh, wij doen dat ook in binnenstedelijke gebieden. Dat vinden wij eigenlijk een van de meest interessante opgaves om bijvoorbeeld oude eh, bedrijventerreinen, industrieterreinen... kantoren, gebieden, te herontwikkelen. En het is wel waar dat met name in deze tijd... waarin het heel moeilijk te financieren is... dat een heel groot risico is. Maar het is ook wel het leukste werk wat er is. Dus, uh, ja, ja, en dat, dat vastzittende vastgoed, dat leegstaande vastgoed... dat is met name een uitdaging? Ja, dat, is, uh, dat vinden wij... Uh, uh, en, ik vind dat een ontwikkelaar uh, uh, dat absoluut als een opgave moet zien. En uh, nou, dat... dat uh, dat vereist natuurlijk ook een heel veel skills om dat goed te doen. En wij vinden dat, dat heel erg leuk om te doen. Ja. Waar is die gekte eigenlijk ooit uh, uh, zo, zo door doorgeschoten? Die bouwgekte als het gaat om zakelijk vastgoed? Ja, ik denk... Uh, het het is zo dat uh, in het algemeen zakelijk vastgoed, commercieel vastgoed... Uh, een minder lang leven is beschoren. Hè? Dat hebben we ook vaak uh, gedaan in gebieden die wat uh, periveer liggen. Uh, niet zo dicht tegen, tegen uh, infrastructuur aan. Hè? Dus moeilijk bereikbaar. Of alleen met de auto bereikbaar. En je ziet dat de vraag naar, naar kantoorruimte verandert. En dat heeft niet alleen met het volume te maken... maar ook met de kwaliteit die gevraagd wordt. He? Dus... Uh, het nieuwe werken, het, het hippere kantoor, het, wat, waar je wat, wat makkelijker met je collega's aan de slag kan, dat, dat, dat verandert. Het is niet meer het standaard kantoor met, met, met de standaard beukmaat. Dat betekent dat bepaalde kantoren gewoon niet meer gewild zijn bij huurders en uh, uiteindelijk ook leeg komen te staan. Dus gedeeltelijk is het overproductie, dat is absoluut een feit. Maar er is nog steeds vraag naar kantoren, alleen... Vaak kan je die niet meer realiseren in die oude kantoren, Dus er zal ook gesloopt moeten worden op, de, in dat, op dat soort plekken. Uithouden en opnieuw beginnen? Uithouden en opnieuw beginnen, dat hoort er gewoon bij. Ik lees even een mailtje voor van Saskia van Gent. Uh, ze schrijft... Uh, Hi Frank, ik ben blij met mail. Roemer. Die vindt dat de hypotheekrente afgetopt moet worden. Ik zit in een kippenhok van 48 vierkante meter... voor een huur van 618 euro per maand. Mijn buren, iets verderop, hebben een eensgezinswoning van 125 vierkante meter... voor een bedrag dat lager ligt dan mijn 618 euro huur. En dat alleen omdat zij een hypotheekrenteaftrek hebben. Hoe hoger het inkomen en de hypotheeksom, hoe meer men van de belasting kan aftrekken. Naar mijn idee kan de groep die boven de drie ton kan kopen zeker afgetopt worden. Waarom kunnen de mensen met een dikke portemonnee een paleis met een gigabelastingaftrek kopen? Dat is niet eerlijk, zegt Saskia van Gent. Ja, dat is een... Uh... Wat je hier ziet is natuurlijk toch uh, uh, van is het eerlijk verdeeld in Nederland. En moet je, maar de vraag is gewoon of je inkomenspolitiek moet bedrijven over je woningmarkt. Hè? Ik ben daar geen, geen voorstander van. Uh, uh, ik ben wel een voorstander van uh, het steunen van... Uh, de zwakste huishoudens in Nederland met een hele goede sociale huurvoorraad. En dat, daar ben ik een voorstander van. Maar die hoeft niet zo groot te zijn. Mensen die zich wat beter kunnen redden, die zullen dan ook moeten kopen... Uh, of, uh, of naar een duurde huurwoning toe moeten. Dus ik heb, ik heb een ander standpunt erover. Want ik vind dat je over de woningmarkt eigenlijk geen inkomenspolitiek moet voeren. Dat moet je eigenlijk doen in de inkomstenbelasting. Verhoogd aan de inkomstenbelasting, zeg ik. Maar het betekent ook dat je de, de, uh, elke vorm van dan ook af moet schaffen. Ja. Ik denk zelf dat het uh, heel goed zou zijn, hè, maar dat is een lange termijn perspectief, dat uh, er minder mensen gebruik uh, hoeven te maken, hè, die, wat mij betreft ook met een, uh, die een hoger netto inkomen krijgen, dat ze lagere belasting betalen. Hè, dus dat er minder mensen gebruik hoeven te maken van, uh, van dit, uh, uh, dit soort voorzieningen. Dus en ik ben er ook voor om geleidelijk de hypotheekrente uh, uh, af te schaffen, liefst na de crisis beginnen, zodat die woningmarkt niet instort. En dan kan je ja, toch ook wel de scheefgroei die hierin zit... Uh, uh, kan, je wat, uh, kan je verminderen. Maar we hebben dit natuurlijk in het leven geroepen, dit systeem. En het is ongelooflijk moeilijk om uh, zonder al te uh, grote schokken te veroorzaken... die heel slecht zijn voor de Nederlandse economie en voor de werkgelegenheid... om dat weer recht te zetten. Ja, maar je ziet natuurlijk bij, bij de, de sociale woningbouw en de, ook de huursubsidie... dat het allemaal met de beste intenties ooit begonnen is... Uh, alleen maar gegroeid en gegroeid en gegroeid is... tot het moment dat mensen zoals u zeggen, ja, nu kan het niet meer. En dan zijn de gevolgen van verandering vervolgens ook dramatisch. Ja, die zijn dramatisch. En uh, uh, dat betekent ook dat je dat zorgvuldig en... Uh, en geleidelijk moet doen. Er is geen andere weg. En er zijn landen die dat wel uh, geprobeerd hebben door in één keer te doen. Zweden is daar een uh, heel goed voorbeeld Engeland. van. Engeland heeft het gedaan. En dat heeft in allerlei opzichten uh, een langdurige schade veroorzaakt. Gewoon van, uh, van, uh, van meer dan tien jaar lang. En dat, uh, ja, dat moeten we in Nederland alsjeblieft niet gaan doen. Want Wat daar uh, kopen we niks voor. Was onder Thatcher geloof ik nog? Hè? Dat ja, Thatcher Engels. heeft het uh, in Engeland gedaan. The Iron maar, Lady. Iron Lady. Maar in Zweden hebben ze in één klap ook uh, een belastingvoordeel op koopwoningen op, uh, hebben zij afgeschaft. En dat heeft tot een ongelooflijk drama geleid in die, in die woningmarkt. Dat heeft ze pas heel lang, uh, langzaam weer hersteld. Dat is al jaren geleden, dus nu staat het Zweden er wel weer. Maar uh, uh, dat is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Je bent een, een woninggeneratie verder met een beetje pech als... Zo. Ja, dat is zo. Mijn gast is Wienke Bordewis, directeur van Amvest. Uh, u kunt bellen met uh, vragen, opmerkingen uh, uh, en ook een antwoord op de vraag hoe uw woonwens eruit ziet. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazaloenen. 0800-1121. U kunt ons ook bereiken via Twitter, hashtag Dumos. Uh, of u kunt mailen naar kazaloenen.ncv.nl.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 If Arizona don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, with you get hip to this kind. Luna Frank de, Mosch. De, de de frontman van de Eagles, de Glen met de Route 66. Um, wat van belang is om te zeggen: even is dat wij een telefoonstoring hebben dat onze telefoon 0800 0801121 uh, zwijgt in alle toonsoorten en dat ligt... Uh, bij ons ergens, dus het ligt niet aan u. Uh, blijf ze alsjeblieft wel bellen, want het kan zomaar zijn dat het opeens voorbij is. Ik begrijp dat 3FM een, een vergelijkbaar probleem heeft. Dus uh, de publieke omroep, het spijt ons enorm, maar we zijn wat minder goed bereikbaar. Wat wel werkt is mail kazeloenen.ncv.nl uh, Twitter uh, hashtag Dumosh, dat werkt ook nog steeds uitstekend. Dus uh, helemaal onbereikbaar zijn we niet. En godzijdank heb ik uh, nog Wienke Bodevis naast me zitten. Want uh, het wordt ons wel heel erg... Nou, we kunnen muziek gaan draaien, kan altijd nog. Maar uh, kan altijd. dit is altijd veel leuker. Uh, wat vanavond in NSC Handelsblad stond... was ook nog wel even een opmerkelijk berichtje. Uh, er worden uh, stresstesten constant... Uh, een wonderbaarlijk woord is dat, maar stresstesten gehouden... Uh, uh, onder andere ook in de woningsector. Uh, om te kijken of die corporaties gezond zijn. Vier zijn er gezakt. Wat zegt dat? Nou, ja, dat... dat uh, wat je ziet is dat uh, de, de financiële positie van, uh, de, uh, van de corporaties... een uh, enorme spreiding kent. Er zijn er een aantal... En ik weet niet wat het gevolg is uh, uh, van uh, uh, waar dit door veroorzaakt wordt. Hè, maar oorzaken zijn, zijn soms uh, dat... Uh, dat er eigenlijk ten opzichte van de omvang van de corporaties wat te veel gebouwd is. Dat, dat kan voorkomen, waardoor je nu in deze moeilijke tijd natuurlijk uh, problemen ondervindt. Het kan ook zo zijn dat die corporaties in een gebied zitten waar, uh, uh, ja, waar wat meer krimp is... waardoor ze ook uh, huurverhogingen niet door kunnen voeren, uh, veel extra kosten hebben... Uh, terwijl ze die niet meer goed kunnen maken in exploitatie. Uh, maar ja, het kan ook gewoon door slechte bedrijfsvoering komen. Dat zijn vaak de oorzaken. Nou ja, wat, wat NRC ook schrijft, dat deze vier corporaties uh, niet genoeg buffers hebben om uh, erbij te storten. Dan, dan gaat het weer over de derivaten, dat is een verzekering tegen rentestijgingen. Ah, okay. als, als dat het geval is, dan, uh, dan, is uh, dan is er natuurlijk iets ernstigs aan de hand. Hè. Dus uh, veel, uh, de op zichzelf zijn derivaten uh, uh, geen. Uh, uh, je kan best derivaten uh, hebben binnen een corporatie... maar waar het om gaat is of het risico dat die derivaten met zich meebrengen... of dat voldoende afgedekt kan worden. Dus als je ten opzichte van het vermogen wat je beschikbaar hebt... de liquide middelen die je beschikbaar hebt om, uh, om dit af te dekken... als je daar een te grote uh, derivatenportefeuille voor aanhoudt... Ja, dan neem je natuurlijk ontoelaatbare risico's en dat zou... Ja, in een bedrijf als het onze zou dat absoluut uh, nooit voorkomen. Dat kan echt absoluut niet. Daar ja. zijn natuurlijk fouten in gemaakt. Ja. Het woord derivaten en derivatenhandel... Dat is inmiddels gaan klinken alsof iemand het over fraude heeft. Kunt u even heel kort uitleggen... waarom het toch ook nog wel weer een noodzakelijk ding is... in uh, de vastgoedwereld? Nou, het is uh, uh, waar uh, uh, organisaties, uh, instituten, uh, bedrijven... die uh, een... Uh, die op zichzelf uh, een, een, een, een behoorlijk veel uh, financieel getint zijn... Hè? dus die een grote leningportefeuille hebben en dergelijke... Uh, die zoeken natuurlijk uh, middelen om de risico's af te dekken. En dat is uh, op zichzelf uh, een, goed, een goede zaak. Dus uh, je kan je voorstellen als je als corporatie... een enorme leningportefeuille hebt met een aantal pieken daarin... je zou maar net op het moment dat je bijvoorbeeld in 2015... moet oversluiten bij een bank, een hele hoge rente hebben. Dus, je, dus het is eigenlijk begonnen om te zorgen dat die risico's... die in die... Uh, die rente zitten, die probeer je af te dekken. Uh, en dat is op zich goed. En wanneer uh, wordt het speculeren? Het wordt speculeren op het moment dat... Uh, je probeert daar geld mee te verdienen. Dus dat je op basis van jouw uh, bedrijfsvoering... Probeert uh, te speculeren op rentestijging of rentedaling. Uh, en daar producten voor af te sluiten, die, die, uh, die, die in feite uh, uiteindelijk geld opleveren. als jouw prognose goed uitkomt. Het vervelende van die producten is, die vaak ook heel complex zijn. is dat als het omgekeerde gebeurt, dat je een hele hoop geld bij moet storten. En dat laatste uh, uh, dat moet je dan wel beschikbaar hebben. Maar degene is goed naar het casino gaan, toch? Nou, ik zou een corporatie niet aanraden om een hele grote derivatenportefeuille aan te houden, nee. En zeker niet van dit speculatieve gehalte. Ik zou, eh, wat heel, wel heel goed is, is dat je renterisico natuurlijk afdekt. Maar dat je eh, die grote schommelingen eruit haalt. Want dat is ook voor de huurders prettig, want dat betekent dat je een hele zeven bedrijfsvoering hebt. We hebben eh, aan de telefoon eh, Maarten. Goedenavond. Ja, goedenacht. Hallo met Maarten Liet. Dag. Hallo. Even over de discussie over de woningmarkt. Dat is ook echt wel een beetje mijn ding. Dus ik ben daar heel erg gemotiveerd om over te praten. Maar mijn vraag is eigenlijk altijd van, er is enorm veel aandacht altijd over wat kost ons de hypotheekrente aftrek als samenleving. Wat mm -hmm. alternatief dat we lekker met z'n allen in de sociale huurwoning gaan zitten. Wat kost ons dat eigenlijk dan per jaar? Het feit dat we in feite 1 miljoen, want dat werd in het eerste uur gezegd uh, door Winken, 1 miljoen uh, uh, te veel hebben aan sociale huurwoningen. Nou, meer van, uh, als, je, als je gaat kijken van, wat betaalt nou een gemiddelde persoon voor een sociale huurwoning? Laten we zeggen dat hij uh, 450 euro betaalt? Ja. Nou, als je naar gaat, wat is die waarde van die woning? Nou, die waarde van die woning zou ongeveer 140.000 euro zijn, gemiddeld gezien, hè? Nou, als je dat op elkaar loslaat, dan daar kun je eigenlijk nooit zo'n woning voor verhuren. Linke Bordeus? Ja, het is. Euh, nou, even los van de cijfers. Het is, uh, het is zo dat uh, de sociale huurvoorraad uh, uh, uh, gesubsidieerd is op een aantal wijzen. Uh, dat komt omdat uh, vaak uh, ook gemeentes lagere grondprijzen rekenen voor sociale huur. Daar zit een stukje compensatie in. Uh, dan vervolgens vraagt de corporatie of moet de corporatie... vanwege overheidsbeleid een lagere huur vragen voor zo'n woning. En dat betekent automatisch dat die exploitatie niet dekkend is. Wat de meeste corporaties dan doen... is kijken hoeveel uh, uh, uh, vermogen zij beschikbaar hebben. En die dekken dan dat verschil af. Dus met andere woorden, op het moment dat je die nieuwbouwwoning uh, oplevert... neem je, dat heet wel onrendabel, uh, onrendabele top, dan... Uh, dan, uh, dan, uh, dan uh, trek je van de waarde van die woning gelijk dat bedrag af... zodat die te exploiteren valt. Op zichzelf uh, is het juist dat als je uh, deze vormen van, uh, van subsidie... die zitten gedeeltelijk in, uh, in dit soort voorzieningen... die zitten in lage grondprijzen, als je dat allemaal bij elkaar optelt... plus ook... Uh, ik noem het nog maar steeds, de, AOS, de huursubsidie daarbij optelt... dan is het bedrag wat daarmee gemoeid was in Nederland... ongeveer gelijk aan, uh, aan dat van de, de hypotheekrente-aftrek. Uh, dus uh, daar, uh, dat, dat wijzen berekening wel uit. Dus die twee ja. dingen die zijn beide heel erg kostbaar. Ah, des te wonderbaarlijker dat je over dit, dit laatste dossier... de politiek helemaal niet hoort. Ja, ik denk dat uh, de politiek uh, er wel mee bezig is. Maar het is blijkbaar op dit moment uh, geen issue in het verkiezingsdebat. En het... Uh, en woningverhuurders, ook corporaties, zitten in een heel ingewikkelde positie. Want uh, die, huren, uh, die huurverhogingen worden uh, steeds bij, uh, door, de, door de Kamer uh, gereguleerd. Hè. Dus uh, dan krijg je discussie: mag je 1% of 2% of helemaal niet boven inflatie je huren verhogen? Uh, terwijl die corporatie zit met stijgende lasten en stijgende kosten. Nou, dat is een, uh, en die moet maar zorgen dat hij dat kan exploiteren. En dat is een, uh, dat is een vrij ongelijke strijd. En, uh, en dat is ook een groot risico, vind ik als de politiek zich met, uh, te veel met de huurregulering bemoeit. Je zou daar veel meer vrijheid in moeten bieden... zodat zij ook een, wat meer uh, op maat kunnen, kunnen prijzen. Maar wat betekent dat? Betekent dat dan niet op het moment dat je dat volledig aan de markt overlaat... of veel meer aan de markt overlaat... Uh, dat, dat iedereen straks op een kanonnenhoog huur zit? Nou ja, wat je ziet is wat de, wat de, wat de spreker uh, de bellen net, uh, net zei. Dat klopt natuurlijk wel. Eigenlijk zijn die huren te laag om tot een goede exploitatie te komen... En, uh, en uh, dat betekent ook dat je, uh, dat je wat moet verhogen. Maar je, ik kan me heel goed een systeem voorstellen... dat je dat ook geleidelijk verandert. Waarbij je er rekening mee houdt dat de mensen die het echt nodig hebben... dus de echte lage inkomens, mensen die in de problemen zitten... wel heel erg goed verzorgd worden in een, uh, in een lage prijzen... en goed geteëren sociale huurwoning. Maar dat zul je toch wettelijk moeten verankeren dan? Dat moet je wettelijk veranderen. En daar moet wat aan gebeuren. En dat op zichzelf is op dit moment, jammer genoeg... in de politiek geen onderwerp van discussie. Ik weet wel dat er natuurlijk wel uh, daaraan gewerkt wordt. Om, om, om, uh, daar, er wordt over nagedacht hè, hoe je dat precies zou moeten doen. Maar, uh, maar het is op dit moment geen politiek issue. Mag ik er iets over zeggen? Ja, tuurlijk, Maarten. Kijk, ik heb zelf zoiets. Uh, als je toch even over getalletjes praat, en dan kun je niet zeggen van nou, er, zit, er gaat 1% bij of 1% af. Maar uh, mijn uh, idee is altijd gewoon, pak de WOZ-waarde, die is eigenlijk overal bekend. Nou, als je dan redeneert dat, uh, om, om dat rond te draaien, dat hele systeem, heb je. Tussen de 6 en 8 procent nodig van die woz waarde om gewoon een woning te verhuren. Kijk, als iedereen dan zegt van uh, wat moet ik betalen? Nou, dan pak je gewoon je rekenmachine. Dan zegt je nou tussen de 6 en 8 procent, dat is de normale huur. En heeft iemand inderdaad een bijzonder laag inkomen, dan kun je daar, uh, daar kun je zeggen dat gaan we inderdaad compenseren. Maar iemand die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, 60.000 euro bruto per jaar verdient. Ja, die kan in ieder geval de kostprijs van die huurwoning betalen. Die hoeft dus niet voor die halve kostprijs te gaan zitten. Nee, dat is, dat is natuurlijk exact uh, de discussie. Ik ben het daarmee eens. Uh, uh, je ziet ook dat uh, overigens in uh, uh, ik geloof dat de SGP het voorstel doet om uh, de huren meer uh, te koppelen aan de WOZ-waarde. Uh, uh, dus uh, er wordt op dit moment in ieder geval over nagedacht. Maar bij de andere partijen uh, zie je dat in veel mindere mate. Hij ziet met name bijvoorbeeld dat in het Europees verband hebben ze ook gezegd, die eis van 33.000 euro bruto per jaar. En dan, dan ben je gewoon in staat om richting die kostprijs te gaan. En dat, ik ben ook wel politiek een beetje geïnteresseerd. Dan dus zie je bijvoorbeeld dat de SP heeft gelijk gezegd, ja, die, die regels schappen uit ons verkiezingsprogramma, dat doen we niet aan mee. Dus als je dan probeert een beetje aansluiting te vinden om richting de kostprijs te gaan, dat doet bijvoorbeeld. Uh, Zo'n SP uh, haalt het onderuit. Door te zeggen die, die regel van 300.000 euro. Uh, die, die, dat doen we sowieso niet. Nee, ik denk op zichzelf. Hè, want dat is een. Uh, dat in de, is in de discussie met Europa geformuleerde grenzen. Dat die. Uh, ik denk dat het. Uh, uh, dat het zeer, ik ben het eigenlijk mee eens. Ik denk dat als je boven de 33.000 euro komt... Dan heb, waar heb je het dan over? Dat zijn mensen dus die een goede baan hebben. Die inspecteur van politie zijn. Die, uh, die uh, voor de klas staan op een school. Mensen die een goed inkomen hebben. Uh, uh, vaak ook uh, in huishoudens tegenwoordig... natuurlijk uh, meer dan één inkomen of anderhalf inkomen. Uh, ja, dat is niet de doelgroep uh, die, uh, die uh, ja, zeg maar ziek, zwak en misselijk is. Uh, die zouden wat veel beter een uh, meer marktconforme huur- of, uh, of woonbouw... Prijs kunnen betalen. Dat kan, ook, uh, dat kan ook best. En ik denk zelf dat, het een, uh, dat uh, de groep daaronder daar veel meer moeite mee heeft. en daar zal je heel goed naar moeten kijken hoe je die uh, kan, uh, kan opvangen. Ik denk, maar, ik denk ook, maar de, uh, als je kijkt, hè, alles heeft tegenwoordig, denk ik, grotendeels terecht een verdienmodel uh, nodig. Maar als, als je het verdienmodel niet aanpast aan deze tijd, ja. Dan kom je in een soort vrije val terecht en je ziet nou eigenlijk uh, uh, uh, ja dat er heel veel uh, uh, woningstichting gewoon in, in zware problemen zitten. Niet alleen natuurlijk door die uh, uh, door dat met derivaten, maar ook omdat er gewoon uh, een te laag verdienmodel achter zit. Nou, ja, dat klopt. Goed, Maarten, ik, dankjewel. Ik, je Mag nog één ding zeggen? Mag nog ja, één ding zeggen? Ja? Dan ben ik uh, <laughs> heb ik gezegd ik wou zeggen. Uh, en wat ik ook zo is, ik woon zelf in een nieuwbouwwijk. Die wijk is 15 jaar oud. Ik heb dus zeg maar twee tot tweeënhalf keer de waarde van mijn grond betaald voor de sociale huurwoning. Dat hebben we net al een keer geconstateerd. Maar en gevolgen heb ik dus nu eigenlijk een hypotheek die hoger ligt als de waarde van mijn huis. Maar ik heb dus wel die subsidie verleend aan die sociale huurwoning. Dus eigenlijk heb ik een gedeelte van mijn hypotheek teruggehaald van die sociale huurwoning. Goed. Dankjewel, dank voor het Bellen. Ja, oké, okay, ik, ik leg het maar even uit, want onze telefoonstoring is nog steeds niet voorbij. Maar wij, uh, je had uh, ons een telefoonnummer uh, gemaild, dus daarom konden we jou wel bereiken. Want omgekeerde werkt blijkbaar opeens wel. Dus Maar goed, wij, wij zijn lastig te bereiken. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Probeert u het alsjeblieft wel. Voor hetzelfde geld uh, heb je opeens wel verbinding. Um, je weet het niet. We gaan zo verder praten. Um, we gaan even een plaatje draaien van uh, onze Belgische muzikale vrienden... die ze hoe van ik uh, noemen, leuke band Heartbroken heet dit liedje. eens afgelopen. Wienke Bordeewis, directeur van Amfest is mijn gast ook in de tweede uur van uh, Kazeloenen. We hebben het over uh, de woningmarkt, uh, waar het niet zo heel erg goed mee gaat, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Er kwam een mailtje van uh, wethouder Willem, Willem Starreveld, en hij schrijft dit. Als vastgoedontwikkelaars net zo transparant zouden zijn als gemeentes, zou de grondprijs slechts een zeer klein risico voor de ontwikkelaar zijn. Men heeft jarenlang vele woekenrentes gemaakt, en nu zou de gemeenschap daarvoor moeten bloeden. Open calculaties en risicodelen tegen vaste rendementen. Ik ben nog geen ontwikkelaar tegengekomen die dat zag zitten. Je mag eerst uitleggen wat ik nu juist voorgelezen heb. Nou, ik, uh, het is natuurlijk zo dat de grondexploitatie... Als door de, door de, dat begrijp ik tenminste uit het mailtje... Als dat uh, de grondexploitatie kan gedaan worden door een uh, gemeente... of kan ook door een, uh, een commerciële partij worden gedaan. Hè? Dus het kan zijn dat de commerciële partij eigenaar is van de grond... een grondexploitatie maakt, dus... Uh, uh, de, zelfs tot het aanleggen van de infrastructuur en de wegen... en alles wat erbij hoort en ook uiteindelijk die grond weer gaat uitgeven... ten behoeve van woningbouw. Het kan ook zo zijn dat de gemeente dat doet, dat de overheid dat doet. En uh, uh, ik ben voor uh, uh, hoge mate van transparantie. Want uh, uh, het mag uh, best duidelijk zijn hoe die systemen in elkaar zitten. Ik ben er ook voor dat de risico's die daarin genomen worden... ook afgedekt worden uh, door uh, redelijke rendementen. Maar dat hoeven absoluut geen woeker te zijn... Er zijn, als je dan naar de gemeentezijde kijkt... zijn er gemeentes die vrij transparant zijn. Maar eh, ik weet toch ook wel dat vaak eh, hoe het nou precies zit... met de grondexploitatie binnen gemeenten... toch vaak ook wel in de, de besloten commissies wordt behandeld. En niet eh, onderwerp is van een openbaar debat. Want ook gemeentes hebben vaak enorm verdiend aan uh, grondtransacties. Hè? Met name uit, uh, voor het uitgeven van terreinen voor, uh, voor kantoren. Maar is het logisch dat, dat ook gemeentes geheimzittig doen over die grondprijs? Uh, nou, ik kan me wel voorstellen, zij zijn ook in een soort concurrentiepositie... Hè, met buurgemeentes en dergelijke. Uh, en, uh, oh. en zij moeten die grond misschien verkopen aan een ontwikkelaar. En, willen, uh, en dat zie je gebeuren. Die willen ook vaak niet het achterste van hun tong laten zien... als het in, de, in dat soort onderhandelingen. Maar als wethouder uh, A, wethouder B tegenkomt op een... Uh, op een besloten borrel, dan zeggen ze ook... Joh, we hebben laatst uh, een stuk toch voor zo'n van geld verkocht. Of werkt dat niet zo? Nou, de verkoopprijzen die zijn uh, natuurlijk wel bekend... maar het gaat er aan wat, uh, wat heb je er dan uiteindelijk aan verdiend. Hè? Dus uh, uh, als gemeente of als, uh, als commerciële partij... dat is natuurlijk minder duidelijk. Er zit nog een aspect aan vast. Uh, je ziet uh, dat gemeentes die vrij veel grond uitgegeven hebben... ook uh, wel een heel groot deel van hun apparaat toegerekend hebben aan de, aan de gronden. Hè? Dus de, de overheid op die gronden die is bijzonder groot van de stedenbouw tot en met bouw en woontoezicht wordt, wordt, uh, wordt in die grond Dus het is niet zo duidelijk vaak ook binnen gemeenten. Maar ik ben voor transparantie. Ik vind, je ziet ook hele goede samenwerkingen tussen commerciële partijen... He, de, ook de transparante commerciële partijen en transparante gemeentes... die gezamenlijke grondexploitaties doen. En dat is een hele goede waarborg uh, om, uh, om de echte cijfers boven tafel te krijgen. En dat vind ik alleen maar een goed ding. Dus in die zin ben ik het wel uh, met uh, deze bel er eens... Uh, dat een hoge mate van transparantie goed is. Jasper Gemmer die vraagt zich af via Twitter... hoeveel procent eh, hebben jullie al afgeschreven door de dalende vastgoedprijzen? Uh, nou, wat je ziet is dat het uh, ligt eraan waar je dat dan op afschrijft. Hè. Dus uh, wat, uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar woningbeleggers... Hè, die, uh, die, uh, uh, die hebben te maken met uh, het feit dat de uh, koopwoningenprijzen in Nederland dalen. Dat noemen wij wel de leegwaarde. Hè? Dus als je hem leeg verkoopt, wat brengt het dan op? Dus dat heeft, uh, dat heeft gevolgen... Uh, maar voor een belegger is het ook interessant of het een heel goed verhuurd object is. En in de woningbouw zie je een op dit moment lage leegstanden. Want er is natuurlijk veel druk op die woningmarkt. En ook die huurstromen, die moet je meenemen in de waarde van dat vastgoed. Want een belegger kijkt op de lange termijn. En die zegt ja, ik hoef het niet morgen te verkopen. Maar uh, dus, dus die, die, die waarde kan nog wel een keertje, die leegwaarde kan nog wel een keer omhoog gaan. Maar in het algemeen kan je zeggen dat wij uh, dat in het commercieel vastgoed bij de ...institutionele partijen vaak al uh, tot, uh, tot 30 40 is, uh, is afgeschreven... Op bepaalde, ...op bepaalde portefeuilles. Dus er is al een enorme hoeveelheid afgeschreven. In de woningportefeuilles is dat veel minder. Dan, uh, dan het, moet je eerder denken aan 10, 12 Ja, denk hoe verhoudt dat zich nu tot, uh, tot die leegwaardeontwikkeling? Nou, dat heeft te maken met het feit dat het goed verhuurde objecten zijn. Als uw zoon nou naar u toe komt en zegt... ...pap, uh, waar moet ik mijn geld in gaan investeren uh, over een aantal jaar als ik groot ben? Wat zegt u dan? Ja, dat is een, een hele, hele moeilijke vraag. Uh, ik zou zelf, uh, uh, als hij uh, behoorlijk wat geld heeft, hè, dus uh, kan verdienen... zou ik zeggen, stop het in een woning. Uh, eigen woning. Uh, eigen woning is bijvoorbeeld een van de, nog steeds een heel goed middel... om, uh, om zekerheid uh, op te bouwen. En zeker nu, nu de prijzen vrij laag zijn... Uh, is het niet te verwachten, maar een beetje afhankelijk natuurlijk van de kabinets, eh, het kabinet wat er komt, is niet te verwachten dat ze nog heel erg ver zullen dalen. Dus in die woning zit je vrij goed en dat komt ook naar je toe en dat combineer je dan met woongenot. Nou, als hij nog meer geld heeft, dan moet hij het in een woningbouwportefeuille beleggen, maar zover is hij nog lang niet. Maar wel in stenen dus. Maar wel in stenen, ja. Want veel mensen zouden juist kiezen. nu terughoudend zijn en denken: die woningmarkt is zo'n ongelofelijke puinhoop. Er wordt geen woning meer verkocht op dit moment. Uh, uh, Onroerend goed doet het, uh, vastgoed doet het heel slecht. Wegwezen. Ja, dat, is, uh, dat kan je zeggen. Maar op dit moment zie je dat. Uh, als je ook meerjarig kijkt. We hebben natuurlijk meer crisissen gehad. Hè, bijvoorbeeld, uh, allemaal weer vergeten: de internetbubbel en al de gevolgen die daarvan uh, waren. Uh, als je een beetje. En, en nog veel verder terug in de jaren tachtig, in, in zo'n ja. beetje. Nee, vorige eeuw. Nou, als je nu een beetje over de. Uh, als je uh, tijd van leven hebt, uh, dan zie je ook dat die waardeontwikkeling heel constant is geweest voor bijvoorbeeld woningbouwportefeuilles. Nou, heel, erg, heel erg inflatiebestendig uh, is gebleken. Dus het heeft zich altijd is gegroeid boven inflatie. En dat is natuurlijk wel geruststellend. En uh, dus je, je, je, je moet ongeveer zien dat. Uh, en uh, daar is een extreme stijging geweest uh, uh, ja, vlak voor deze crisis in de waarde van uh, dat soort objecten. Maar je moet over veel langjarige reeksen kijken. Er zitten ook dipjes in en nu hebben we een behoorlijke dip te pakken. Maar als je over heel veel jaren kijkt, zit het, zit het ruim boven inflatie en dat is geruststellend. Tony Meijer schrijft uh, ons via de mail. Hoe zit het met de dieren die leven op de bouwgronden? Die worden door het storten van beton en asfalt van hun woningen verdreven. Uh, zijn wij dan zo vreselijk belangrijk. Ik zie de hazen en konijnen in paniek over hun oorspronkelijke woongebied heen rennen. dat veranderd is van weiland in bedrijventerrein of Finexwijk. Grond is van God en al zijn schepselen en niet alleen van de mens. Ja, dat is wel een, een hele diepe. Uh, ik, uh, uh, ik wil daar toch iets anders uh, tegen aanhouden. Als je, als je een nieuwe wijk ontwikkelt of een nieuw gebied ontwikkelt... Uh, ja, dan ontstaat er natuurlijk een, een ander milieu. En dat is, uh, en dat is, uh, dat is waar. He, je zult geen hazen meer aantreffen in die uh, Phoenixwijken. Maar uh, wat mij ook wel weer opvalt... als je in wat oudere uh, woonwijken kijkt... en uh, naar de prachtige bomen en alles... Dat, en daar is ook wel in geteld dat de soortenrijkdom... He, dus het aantal uh, zangvogels en, uh, en, en dieren wat daar uh, leeft... dat dat uh, juist toegenomen is uh, na het bouwen. He. Dus ik wil niet zeggen dat... Het, het zal voor de, de vorsten, de hazen en de konijnen allemaal wat ingewikkelder worden. Maar er komt gewoon een ander milieu voor in de plaats. Dus de een is niet belangrijker dan de andere. Je zult toch naast elkaar moeten leven. Nou, maar dat klinkt toch een beetje alsof de visser heel tevreden zegt dat hij de zee niet leeg trekt. <laughs> ja, dat is ook wel zo. Kijk, het is natuurlijk zo dat je, dat je uh, het milieu kan verstoren door, uh, door te bouwen. Overigens moet ik wel zeggen dat uh, daar uh, uh, in Nederland extreem veel rekening mee wordt, uh, wordt gehouden. Hè. Dus... Uh, dus uh, het is echt niet zo dat als er uh, kwetsbare soorten in een gebied zitten... dat je zomaar mag bouwen in Nederland. Dus die, uh, die flora- en fauna richtlijnen van Europa zijn bijzonder. Die beschermen de dieren bijzonder goed. Ik, uh, ik, ik zie opeens het gezicht voor me van mijn voormalige leidinggevende bij Netwerk... die echt uh, vuurrode ogen kregen, vlammen vlam uit zijn oren... als de vereniging Das en Boom weer voorbij kwam. <laughs> ja. Ja. Die zal in jouw sector ook wel wereldberoemd zijn geweest. Ja, we hebben veel procedures. <laughs> ja, die wisten overal weer een boomart te ontdekken. Of weet ik hoe die beestjes heten. Het zal ongetwijfeld belangrijk zijn, hoor. daar gaat het verder niet om. Maar ja, als complete projecten stilgelegd worden omdat er één beestje zit... dan gaat bij mij ook het licht uit eerlijk gezegd. Ja, nou, het, is, het is nog wel een extreem voorbeeld. Uh, ik weet nog wel, uh, ik heb vrij, uh, een aantal delen van Eiburg ontwikkeld. En dat was natuurlijk een prachtige zandvlakte. Overigens in een gebied wat vrij dood was qua, uh, qua natuur. En dat heeft te maken met modderen in, uh, in het Randmeer, zeg maar in het Ijmeer. Uh, maar goed, uh, dat zand werd opgespoten. Wat gebeurde er vervolgens? Uh, daar uh, vestigen zich natuurlijk allemaal oeverzwaluwen en, uh, en ringslangen op die nieuwe zandplaat. Met als gevolg dat, uh, dat de bouw stilgelegd werd. Dus dat was helemaal een trieste situatie. Ja, je creëert zelf iets, dan, dan doe je iets. Uh, ja. Ja. Of is niet iedereen natuurlijk even blij met, met de, de, de, de wijk daar. Gaat dat ook dan nu de, de uitbreidingsplannen, hoe zit het daarmee? Nou, ik... Uh... Ik heb begrepen dat Amsterdam besloten heeft om, uh, om niet uh, uh, in een heel hoog tempo uh, de volgende fase aan te leggen. Maar we heeft wel het besluit genomen om het eerste deel van de uitbreiding wel te realiseren. Dus uh, met andere woorden, het tempo wordt aangepast aan de huidige marktomstandigheden. Maar Amsterdam gaat wel door met Eiburg. Ja. Is dat nou heel duur bouwen? Want wat, een van de dingen die mij opvalt als ik in Eiburg kom, ik fiets er nog wel eens doorheen letterlijk. Uh, is dat zo ontzettend volgepropt zit... Dan denk je, dan bouw je, dan heb je een nieuw stuk grond. Dan heb je de ruimte om steden in een stedelijke omgeving. Mensen wonen nog steeds in 0,20 gebied. Geloof het of niet, er zijn mensen die het heel belangrijk vinden. Um, je woont nog steeds in 0,20 en dan kan je toch lekker ruim gaan wonen. Ja, nou, ik denk dat uh, IJburg wel een hele geslaagde wijk is. Hè. Dat, uh, dat kan je zien uh, aan, uh, aan ook... Uh... Uh, de druk die daar op de woningmarkt is de huur- en koopprijzen die waar gerealiseerd worden. Ja, die zijn ook niet meer zo hoog als uh, drie jaar geleden... maar steeds, nog steeds voor een, uh, een wijk van een, uh, een uh, bijzonder gehalte. En dat heeft iets met de kwaliteit te maken. Uh, ik denk zelf wel dat uh, in de vervolgfases, wil je dat goed doen... Hè, dan, uh, dan zou je eigenlijk wat extreme dichtheden moeten kiezen. En dan bedoel ik dit mee. Uh, woon je aan de Eioevers, dan mag het allemaal hartstikke dicht. Hè, want dan zit je in de stad en dan heb je een heel ander type milieu. Ga je meer naar de rand van de stad... dan moet je ook echt heel ontspannen gaan bouwen. En dat zijn namelijk de woonmilieus die beide in trek zijn... maar bij verschillende groepen, uh, kopers en huurders. Dus ik ben het wel mee eens dat je... Ik zou zelf in de vervolgfase van Eiburg toch minder woningen per hectare realiseren. Iets, iets minder woningen en iets meer ruimte, want je zit uiteindelijk in dat perifere gebied, toch? Ja, dat is absoluut zo. En uh, zeker naarmate je verder opschuift op, op Eiburg, want het is natuurlijk ook een langgerekt uh, uh, archipel aan eilanden. En naarmate je verderop zit, zit je natuurlijk ook uh, echt behoorlijk perifere. En dan zal je je woonmilieu er ook op aan moeten passen. Ik kreeg een Twitterbericht van een naam die ik niet kan ont... is een wonderbare... Jehenosh Farrissen, nou ja. Uh, uh, uh, uh, uh, ik weet ook niet of het hij of zij is, maar... Uh, laten we zeggen, hij of zij schrijft... oude industrieterreinen worden nooit eerst gesloopt... en teruggegeven voordat men nieuwe in de natuur optrekt. Zijn er veel, veel oude industrieterreinen die stil liggen? Ja, nou, wij zijn daadwerkelijk op een aantal plekken. Bijvoorbeeld in Eindhoven hebben wij een deel van... Uh, uh, van strijpen. Je hebt een aantal strijpen, strijp R, strijp, uh, strijp S. En wij doen dan strijp R. En uh, er zijn oud Philips En wij hebben dat ook gekocht voor de herontwikkeling. En dat, uh, daar zijn we ook volop mee bezig. Dat is, uh, uh, dat is absoluut het geval. En maar wij... jullie zijn niet de al hoofdkantoren aan het slopen met die toren die is blijven staan? Nee, dat is absoluut niet zo. Dat is een ander deel. Nee, wij zitten in het gebied waar uh, Piet en ik zich uh, ook gevestigd heeft. En, uh, en uh, ja, dus dat wordt een fantastisch woongebied. En wij doen iets vergelijkbaars in... Uh, uh, op dit moment in, uh, in Amsterdam, het cruquius En daar is gedeeltelijk zijn, uh, is daar de industrie nu nog intact. Redelijk dicht in het centrum. Maar heel langzaam gaat dat natuurlijk transformeren... tot een, uh, een woon-werkgebied. Uh, nou, uh, het nadeel is wel uh, dat niet, alle, niet veel partijen dat kunnen. Uh, en, en dat heeft ook iets te maken... dat je ook wel een lange adem moet hebben om dit te doen. Maar wij vinden lees dat... Geld. Uh, lees geld. Lees uh, geld beschikbaar en... Uh, en ook de skills om dit te doen. En, uh, maar goed, uh, collega-ontwikkelaars uh, van mij binnen Nepal doen dat ook... en het is natuurlijk uh, wel een ongelooflijk, uh, uh, ja, maar ook maatschappelijk gezien... een ontzettend interessante tak van sport... want daarmee uh, voorkomen je een hele hoop problemen... die net uh, in deze, dit bericht uh, werden genoemd. Is dat wel ook een beetje de trend, zeg maar, dat, dat, dat voor zover we nog industrie hebben... dat die, dat die veel kleiner wordt, dat de grote productie-eenheden van vroeger... steeds kleinere eenheden worden? Is, is dat ook iets wat, wat, wat zeg maar in, uh, in uw wereld zichtbaar is? Ja, dat is dat is zeg maar. Maar vooral ook heeft het te maken met bedrijven die wij in het verleden vonden dat die wel midden in woonwijken zouden mogen staan of in woongebieden. Dat dat, dat eigenlijk niet meer kan. Hè. Dus uh, een hinder, een vakjagon, een hinder uh, categorie 4 uh, bedrijf, uh, wat Lawaai produceert uh, of, uh, of andere milieutoestanden, ja, die wil je eigenlijk niet hebben in de buurt van. Uh, van woningen en uh, kinderdagverblijven en dergelijke. Dus je ziet dat dat soort bedrijven eigenlijk de stad uh, ook verlaten. En gedeeltelijk zie je natuurlijk dat om economische gronden... deze bedrijven weggaan, omdat ze wat minder goed bereikbaar zijn enzovoorts. Die zoeken wat efficiëntere uh, gebieden op uh, aan de rand van de stad. En uh, ik ben het wel met, uh, met uh, degene die het bericht uh, naar ons toe heeft gebracht eens... dat het een hele goede zaak is dat je die oude gebieden dan ook uh, gebruikt... om uh, weer nieuwe... Wijken te creëren die wel passen. Ja, maar dan op een mooie manier gedaan, slim gedaan ook, eh, door partijen die geld hebben, die het uit kunnen zingen. Durven eh, marktpartijen nog, durven bedrijven zoals u dat nog te doen eh, in de omstandigheid dat je eigenlijk absoluut niet meer weet of je 70% eh, of, of überhaupt trouwens die woningen kwijtraakt? Nou, ik denk dat, uh, dat op dit moment met de huidige stand van de markt, hè, met name commercieel vastgoed, maar ook, uh, ook voor woningbouw, dat. Uh, uh, dat de risico's wel uh, aan het toenemen zijn. En, uh, en het is natuurlijk ook nog weer zo in Nederland... dat, uh, er, uh, dat ook uh, de banken terughoudender zijn geworden... om dergelijke projecten te financieren. En uh, die betalen op dit moment natuurlijk ook leergeld in deze crisis. Dus we hebben wel een hele slechte tijd om dit te doen. Het zal vast allemaal weer in beweging komen. En moet ook in beweging komen, maar op dit moment is het echt lastig. Hoe lang gaat het duren voordat er weer een beetje einde, licht aan het einde van de tunnel gloort? Nou, toen ik de prognose gaf hoe de crisis zich zou ontwikkelen... geloofde er niemand mij. Maar ik moet zeggen, ik heb daar wel één fout in gemaakt. Ik zat nu ongeveer wel op het moment dat we weer langzaam... Uit die, in ieder geval uit de woning waar ik dip zouden komen. Ik vrees dat dat, zeker ook met de voorliggende plannen... dat het wat langer gaat duren. Ik voorspel een periode... Uh, uh, ja, een beetje op de bodem uh, uh, en uh, een heel langzame groei weer in waardes... Uh, herstel van ook uh, financiële markten, waar ook wat meer gefinancierd kan worden. Maar dat zal niet een hele snelle weg omhoog zijn. Ik denk dat dat een, uh, een proces is van ups en downs uh, voor de komende jaren... Uh, op, zelf, op zichzelf wel goed als je kan constateren... dat je die bodem ook echt geraakt hebt, want dan kan je weer uh, dan kan je door. Maar ja. zeker weten doen we het niet? Zeker weten doen we het niet, want mijn voorspelling klopte niet... die ik uh, gedaan nee. had, want ik had gedacht, dus, uh, uh, nu zal het, uh, het wel ongeveer over zijn. Stel ja. dat we nu de bodem raken, dat dit ongeveer het laagste niveau is... dat de huizenprijzen uh, zullen dalen. Wat voor periode uh, hebben we dan nodig... voordat er weer een beetje groei in komt? Nou, dat is heel verschillend. Ik denk dat in, uh, op plekken zoals uh, Amsterdam Utrecht, waar we het ook over hadden... waar die druk enorm groot is en waar ook wel... Uh, uh, uh, kapitaalkracht aanwezig is, uh, dat daar het herstel wel eens snel, veel sneller zou kunnen gaan dan we, dan we nu bevroeden. Maar in gebieden die wat meer in balans zijn, zal het veel langer duren. Dus dat ga je zien. Dus het is wel een kwestie van jaren, met, uh, met, uh, waar in ieder geval uh, de sterke markten zich snel zullen, zullen herstellen. We gaan een einde aan breien. Dat wil zeggen dat, uh, dat wij ons ding gedaan hebben, zullen we maar zeggen. In twee uur tijd. Ik wil u heel hartelijk danken, Wienke Bordeuws, dat u hier was. Twee uur lang. Directeur van Amvest en uh, directeur van Neperon, uh, De branchevereniging van projectontwikkelaars. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goede thuisreis. En, en laten we hopen dat het allemaal snel weer goed gaat komen dat hopen we allemaal we allemaal beter. Ja. Ik zie een vrij zenuwachtige collega aan de andere kant van de RUIT... inmiddels controleren of de telefoonlijnen het weer doen. Want zometeen is uh, Ommoe Max aan het woord. Astrid De Jong, de nachtzuster op deze zender Radio 1. U weet, u kunt bellen en u maar hopen dat hij doet. U kunt het zo horen van haarzelf. Dank voor het luisteren. Kase gaat de kaarsen uitblazen. Wij gaan een einde breien, maar hier op Radio 1 gaat het nog gewoon door.